9 uur.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 Noord-Korea heeft boven zee een serie korte afstandsraketten afgevuurd. Ze vlogen 70 tot 200 kilometer ver richting de Japanse Zee. Vorige maand testte het Noord-Koreaanse regime nog een nieuw tactisch wapen, zonder daar verder details over te geven. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft gezegd dat zijn land geen nucleaire wapens of intercontinentale raketten meer zal testen. Door korte afstandsraketten af te vuren, zou hij volgens persbureau AP zijn onvrede kenbaar willen maken aan de Verenigde Staten over het vast nucleaire overleg. De Franse autoriteiten onderzoeken drie video's... waarin agenten buitensporig geweld zouden hebben gebruikt tegen betogers. Dat was bij protesten op de Dag van de Arbeid in Parijs afgelopen woensdag. De video's gaan rond op sociale media. Op de Dag van de Arbeid gingen duizenden mensen de straat op... om te protesteren tegen het beleid van president Macron. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt. Vanuit het noorden trekken buien over het land. Soms met hagel en onweer. Het wordt hooguit 10 graden.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 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe lief. Dank je wel. Namens de patiënten en sieren. Dames en heren. Toe, toe, toe, toebak leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Leef, We gaan het inen. al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Oh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 Dat je zo belangrijk bent, het idee je maar broers te respecteren. Of zo moeten ze je allemaal respecteren. Heb je iets bereikt in het leven of zo? Proberen met z'n allen het grote doel te bereiken. Daar moeten we naartoe eigenlijk. Nou goed, zover hebben we deze preek. Oh, het is natuurlijk het tweede gedeelte van het radioprogramm. Was het vergeten? Oh, kijk ik dat dan nou vergeten? En kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Wel even vasthouden aan de draaiboek. natuurlijk. Wat gebeurde er door de jaren heen? 1955, voor het eerst op de televisie. Ja. ja.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 ik was de jaren zes en dan mocht je naar Zwiebertje kijken. En ja, dan blijft het over 67. Heeft het zo lang. Ja, het heeft tot 1975 heeft het gelopen. Ongelooflijk. Hè? Ja, Joop Dode had het Zwiebertje effect natuurlijk. Want die kon geen andere rol meer spelen. Want hij was het Zwiebertje. Ja. Hij was Zwiebertje. Dus. Nou ja, het was, het heeft, het uiteindelijk is afscheid genomen van Zwiebertje. Ging toen naar Canada. Vaarwel Zwiebertje is de laatste aflevering. Dat was het dus in 1975. Maar nog steeds mijn cliënten. En mijn cliënten zijn 20 jaar jonger dan ik. Ja. Nog steeds kijken ze naar dvd's van Zwiebertje. Oh, Dat oh. is gewoon echt, ja, is nou, als een beetje verdachte. TV ook, hè? Ja, het is loodverf. Dat is yeah, voor, yeah. denk ik, voor mensen die inderdaad. Uh uh, niet te veel prikkels kunnen hebben, is dat helemaal prima. Echt, prima. Goh. Maar de, net die, die, die caravans op reis, die kan je ook prima voor hun draaien. Uh, Bachine, die dan? Ja, ook. Ja, maar gewoon die de ook. caravans, die, die mensen die ouderen... die met die sleurhutten oh, dat... En, dat is voor hun ook heel leuk, denk ik. Ja, maar dat is misschien niet helemaal de humor. Van, uh... nee, dat is ja, goed. Wat gebeurt er nog meer door de jaren heen? Nou, in 1963, uh, de NCRV-televisie... zendt voor de eerste keer de serie I Love Lucy uit... van Lucille Ball. Oh, Lucille uh, Ball. Nou, even de tune. Uh, dit klinkt alsof het een hele spannende avontuurfilm was. Dat was gewoon ja, gekkigheid allemaal, hè? Zegt hij? Het klinkt als uh, de rest Park. Ball. Ja, Lucy Ball. Ze speelde, ze speelde samen met haar man daarin, hè? Co-starring Gail Gordon. En daar uh, was ze eerst mee getrouwd. Toen gingen ze bijna scheiden. En toen dachten ze van, ik wil toen niet scheiden. En laat ik met hem samen gaan werken. En dat werd uiteindelijk wel uh, heel uh, productief. Ja. Deze Lucy Ball dus is uiteindelijk... de rest de nooit meer van hem gescheiden.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 En laat ze ook filmpjes zien van wat moet je gaan doen als... Ja. En, uh, want dat, ja, en daar wordt dus in Amerika mee geoefend. In Nederland nog niet. Nee. Maar ik denk dat ze hier in Nederland ook wel zoiets uh, zouden moeten doen. Want uh, je hebt genoeg copycats soms, helaas. Dat, uh, nou ja, het is Ja, ja. op is dat zelfs een van die jongens nog uh, uh, fanatieke computerspelspeler uh, was. En uiteindelijk ook nog allerlei delen heeft gemaakt voor een of een computerspel Doom. En die kon je dan via internet kopen. Dus nou ja, het is een vage wereld. Die... Nou goed, uh, tot... in, in 1862, even iets heel anders. Ja, even De zelfs. uitvinding van het pasteuriseren door Louis Pasteur. Het heeft zijn namen gekregen. En Claude Bernard. En dat is dus een proces te pasteuriseren dat schadelijke bacteriën in een, aan een bederf onderhevig voedselproduct worden vernietigd door, dat, uh, door het uh, voedsel gewoon kort te verhitten. Dus oh ja. uh, dat, uh, dat is heel slim, want daardoor heb je tegenwoordig ook uh, van die melk die langer houdt bij. Heerlijke melk. Nou ja, maar het is, het is wel geweldig, want ik gebruik het wel vaak voor ja. een extra pak voor als ik even koffie wil maken ja. in een apparaat. En dan heb ik gewoon altijd melk in huis, want er hoeft geen uh, verse melk in die koffie.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 Okay. En hij had zelf van, nou ja, wat is dat? En dus hij had zelf, zelf van, nou ja, ook vrij oninteressant. Tot ze wist hoeveel die op de bank had natuurlijk. <laughs> ja. Toen dacht ze, hé, hey, hey. kan ik wel je jurken kopen. Dit is gewoon een loslopende prins die koning kan worden. Ja, en als je ziet, de, ze heeft ze wel geprofileerd als het mode-icoon. Dus ik uh, heb zo zelf zelf van, joh, later lekker. Het, het is Konings. een hele goed uh, ja. reclame-uitgangbord voor ons land. Het Koningshuis is natuurlijk aantrekkelijker geworden. Net is ze ja. met Juliane Bernhard binnen heeft gesleept. Oh, dat, oh, wacht, nee, wacht, dat is even helemaal een verkeerde vergelijking, <laughs>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 Ja, dan ja. is het wat minder noodzakelijk of zo. Probeer een roeiboot te huren. Ja. En probeer te denken, mensen, de pont is vol. De boot is vol. De, de boot is vol. Heen en weer. Ja. Nou goed, ik heb het uh, nummertje bedenken in mijn hoofd. Ja, Straks nou. hebben wij natuurlijk de verjaardag. Maar eerst even Black Honey. Crowded city.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 uh, uh, het is het geweest natuurlijk, dat is ook alweer een jaar geleden, twee jaar geleden. Ja, we is drie. Echt waar? Nee, ja, ik denk het wel, ja. Eerst natuurlijk samen met... Uh, Ilse. Ilse, dat ja. was echt een succes. Dat en vreemd. toen kwam Anouk. En toen kwam hij zeker. En daarna kwam hij of zo, zoiets. Oh. Nou, nou, goed, dus al wachten wat het dit jaar gaat worden met onze nieuwe Duncan Perrymissal. Ja, die ja, is vandaag ook jaren 78 er al. Okay. Dat is uh, Ryan O'Neill en hij is erg bekend geworden toen de tijd... Dat, uh, dat hij toen meedeed met uh, Peyton Place. En hij was getrouwd, ook met Verda Fawcett, oh, ja. Die mooie dame. Ja. En uh, ja, het was wel. Uh, hij was Dr. Huppel de Pub in, uh, in die serie.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 Hij zich in de gelederen, dus van uh, Erik van Deneken en zo. Die had ook iets van: er waren de grote kosmonauten en dat soort dingen. Dus oh, hij vond het allemaal interessant. Dat vind ik wel, wel weer een andere man aan hem geven. Ja, altijd een ja. beetje een beetje ja een erg hoge storygehalte. Weet je wel? Dat soort type. Ja, Dit is de man van de story. Daar leek hij een beetje op van. Goed, hij wordt vandaag, uh, kijk hoor, 95.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 Difficult, very difficult. Plenty of courage, I zie. Not een bad mind either. Er is talent. Oh yes. And a thirst to prove yourself prove. Letry Philips, hij wordt vandaag 95. 95. Wow. 95 groot. Oh hij vandaag ook jaar is daar gaan we een plaatje van draaien. Ik zie het nu al. Ja? 1982. Tijdens wordt dus 37. Jacqueline Grovaert. Nederlands Nederlandse zangeres. Oh. Ja, daar ga ik een lekker nummer van uit. Is dat niet een pinkpop? Volgens mij staat ze de pinkpop oh, natuurlijk. de vaak wel. Ze ja, als je vaak op een vrijheidshof. Ze woont in Haarlem. Ik, uh, heb al, uh, vorig jaar of zo zat ik uh, in een pizzeria. En dus zat zij aan de andere tafel. Nou jazza. Met haar kind en uh, haar man. Oh! Met een leuk. bril op. Ik en, uh, moet... Maar ik heb, uh, ik heb net gedaan of ik het niet kende. Want nee. ik denk, die mensen zitten er helemaal niet op te wachten. Weet Stel dat aan te staren. En wat eet jij? Ja.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 Dus dat is de Nou goed, tot zover die verjaardag. Straks uh, de Jolande Je hebt al een keuze gemaakt, had ik begrepen. Ja, Jacqueline Govaert natuurlijk. Ah, uh, would Ja, die of Probe een andere. Probeer, probeer zet... even een andere te, te zoeken, want dat, uh, dat, die kennen we wel. Het is wel leuk om er iets nieuws van aan te draaien. Want ze heeft ook al een tijdje een nieuwe cd uit. Oh. En dat is ook een zweervolle muziek gewoon. Nou, een muziek gesproken hier op de radio. Wesley Arms.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 En dan krijg je tien tea en more. Ja, dat is een beetje wat saai, soort toetje. Hè? Ja. Maar ja, wel, wel heel leuk. En, het is wel bijzonder. We hebben er wel veel zin in. Het was een paar weken geleden. Toen werd er verteld dat er gaat misschien wel niet ja, het door. zijn want Te weinig mensen. Te weinig ja. Mensen. Ja. En toen hebben ze de prijs omlaag gegooid. Maar hoe gaan ze dat dan doen? Want ze sommige uh, deelnemers hadden ze al twee stands beloofd. Dus ze van nou ja, dan moeten we het maar een beetje breed opzetten. Ja. Maar nu is, zit dat helemaal ragvol geworden. Ja, wel leuk. Ik vind ja. Dat is wel erg gezellig. Dus ik hoop dat ze de prijs ook een beetje laag houden. die Dat ze ze niet in één keer gaan verhogen. Dat ze denken, oh, we gaan daar eens even geld verdienen. Dus, dus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 uh, avondje, dat uh, zeker vrijdagavond allemaal Zandvoort. en dat is gewoon berengezellig. gezellig. Ja, het is niet even voor de toeristen het is gewoon voor één ja, crowd. Wel, ja, wel, ja. voor de, maar nou, het zijn mensen die nu echt nog van buiten Zandvoort, die dat een keer meegemaakt hebben, die dan hebben van, oh, als het weer is, dan wil ik weer. Dan ga ik weer. Ja, dus die komen dan speciaal, sommigen komen speciaal Ja, nou, goed, het gaat dus culinair Zandvoort gaat gewoon door. Welke, welk weekend is het ook weer, want daar heb ik echt nog niks over gehoord nog. Het laatste weekend van juni. Ah, 28, 28, 29, uh, 20, 30 juni. Ah, hartstikke mooi nou,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 voor Koningsdag en 5 mei zijn wederom uh, in, uh, in, de, in de Zandvoorts nieuwsblad gepubliceerd. En het is eigenlijk wel een beetje hetzelfde als de andere jaren, dat moet ik eerlijk zeggen. Volgens jacht op 5 mei, een bevrijdingsbingo en, en uh, in de Koningsdag zelf heb je de Rommelmarkt, Rebenswedstrijd, demonstratie van de Dance Academy uit Zandvoort. En een officiële opening uh, om half elf op het Raadhuisplein, dus uh, door uh, de burgemeester. En uh, speelers kinderspelen en muziek bij de horeca. En je hebt natuurlijk die avond ervoor... heb je natuurlijk in het dorp ook overal leuke dingen. Dus dat is dan uh, vrijdagavond. Komende vrijdag al, hè? Komende vrijdag. Is de uh, avond. Ja, is het, uh, konings, ja, ja, konings ik even, uh, ja. moest even nadenken. Maar ik moet nog steeds wennen van... het is niet meer koningin. Nee, wat stom is dat? Komt het, het is, ja. Ja, en 30 april, dan uh, willen mensen een afspraak maken. Dan, ja, ja, hallo. Oh, dan gaan we en doen. Dan, oh nee, dat is helemaal niet zo. Dan ben ik gewoon weer aan het werk. Ja. 30, uh... Maar ik vind het ook wel leuk. We nu bij Koningsdag. Zet er ook niet de datum erbij. Programma Koningsdag en 5 mei. Maar ik moet altijd denken, is het nou de 26 e of is het de 27 e Ja, nou ja, in Alkmaar, in Alkmaar wordt de 26 gevierd. Ja, maar dan heb je de ik zeg maar. Dat begint gewoon al vrijdag bijna al. Dat steeds vroeger. Ja? De politie probeert daar wel een beetje orde aan te, te, te, te maken. Maar ja? dat, dat lukt gewoon nooit. Het is echt dat je denkt van... Hé, uh, hey, blijf maar mijn spul af. Je mag hier helemaal niet staan. Ga hey, weg. Ik niet ja, het, het, het, ja, ja, goed. Ik kan er niet luk... door, joh. Ja, maar uiteindelijk uh, gaan ze toch staan. En, uh, nou nee, ja, goed. Dus in, op die dag zelf, dan zijn alle spullen al weg. Natuurlijk, tiks ben interessant. Oh, dus jij gaat vrijdag vrij nemen? Vrijdag, vrijdag vrij. En middag ga je, of geen middagdut? Ja. Gelijk. Ja, ah. oké, okay, meteen. Een. Goed, er zijn nog even enquêtes gehouden over de, deel, de bezoekers van de boulevard. We hadden het over de boulevard. Ze hebben toch even gekeken, wat vinden mensen nou hinderlijk aan de boulevard? Nou, de, de zoutaanslag op de palmen vinden ze irritant. Ja. De, dat zout oh. uit het water niet. niet.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 Ze wilde dus dat je de Wat? gitaar uh, uh, inplucht. En dat je dan lekker gaat dansen. Oké, okay. sorry. Ja? Ik dacht even, okay? dacht even heel iets anders. Plug hem in en uh, uh, windpop. Ja, dus nou, uh, dat is ook leuk. leuk. Ik weet er helemaal niks aan het is Ook horen. leuk, maar zo'n cliff gaan we niet laten zien nu. Goed, volgens mij staat ze nog op Pink Pop. En ja, het begon ja. allemaal met uh, deze kutplaat. I have to learn. Allright.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 En toen dacht de man van de regie, what the fuck? Dit hadden we niet afgesproken. Dus ja. toen hebben ze uiteindelijk besloten om hun eruit vandaan te halen. Want ja, dat, is, toch, dat, ja, dat, dat kan eigenlijk even niet. Dat, ja, dat is ja, moraal uh, dat kan niet. Dan ga je eigenlijk ouders worden. En dan ga je toch nog even testen kijken of de relatie goed is. En dan zou je uiteindelijk zeg uit maar elkaar gaan en moet het kinderen geboren worden. En dat, dat heeft een Temptation Island op een geweten. Dus dat wilden ze niet op een geweten hebben. Dat, nou ja, ridders zijn ze in één keer geworden. ja, nou ja het is ook wel een beetje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 Het idee Hoeveel is, uur nog één keer heeft hij geschommeld? 32 uur, maar hij wil nu eigenlijk uh, uh, uh, een 40 uur halen. Zodat yeah? hij zijn record voorlopig onaantastbaar blijft. Dus dat is bijna twee dagen achter elkaar schommelen. Schommelen. Ik was een beetje misselijk. Ja, nou, dat lijkt, lijkt me ook ja, wel een beetje misselijk. Wat zeg. maar een What the fuck, 32 uur schommelen. Heb je je huiswerk ja. af? Dan mag je het doen, maar anders niet. Nou, als je nou je huiswerk via luisterboeken doet... Oh ja. maar dan ondertussen wel een volkslied zingen dat het anders is... dat lijkt me ook wel weer moeilijk.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 Nee. in de wereld rijdt door... dan uh, denken we van nee, hallo, we zijn net, die, net het pad op gegaan... dat we iets aan de natuur moeten gaan doen. Dan gaan we nu ontkennen dat, dat, er dat, is. Dat, dat er niks is. Dat zou niet kunnen. Goed, tien minuten voor tien in Zonnig Zandvoort. We kijken ja, nog even eventuele... op ja, het ja. dan weer op, Ja, schiet op. In de bossen, ja, het is paastijd en dat vinden we natuurlijk hartstikke schattig. Ja. Maar ja, de bossen willen ja, de overlast aanpakken... want... Uh ze schijnen echt grote schade te veroorzaken op de Maasboulevard in de stad. Echt waar? Maar omdat de dieren zich momenteel aan het voortplanten zijn... is dat wettelijk niet toegestaan. Oh, nee. We willen allemaal kijken, hè? Want de, de, bij de wet ben verplicht om het dieren ongestoord te laten... tijdens sparingstijd. En uh, die knaagdieren graaf zich dus onder het straatwerk door... waardoor klinkers wegzakken en sinkholes luigen. Nou, gevaarlijke situatie. Echt waar konijnen? ja. Okay. En ze graven ook alle aarde onder de planten weg... om daar een holen te maken. Ja, de gemeente heeft wel een plan ontwikkeld... om de konijnen naar een ander gebied langs de Maas te leiden. Ik zou zeggen, joh, eventjes een gasje erin. En het is klaar. Ja. Want ze zitten toch ook op de hei. Wat moet je dan nou met deze stouters die zich voortplanten... en hun kinderen leren hoe je nog meer holen onder die straat kan maar maken? Maar laatst hadden ze ook een hele grote gangenstelsel... onder een of ander huis gevonden. Is dat ook allemaal door die konijnen gegraven nou, dan? Dat zou zo. Ja, kunnen. De konijnen ook dit ook gewoon. Nou, ja, ik, zou het wel op, ik zou het wel weten. Ja, ja even gas erin en dan de boel aansteken. What? Nou ja, Gebraadde gas en dan uh, met een uh, magneet ze er allemaal uithalen. Oh, dit nee, kan niet. Ze, ze zijn niet uh, magneet. <lacht> hoe, kom je, hoe kom je daar nou op? <lacht> maar tekkels erin sturen en die moeten dan weer uitgegraven worden. Dat was laatst ook nog weer zo'n tekkel. Ja? Dat ze zo'n gigantische uitgraving gedaan hebben om een tekkeltje te redden die in de hol was. Ja, uiteindelijk. Die, die, die, die vrouw was wel heel blij. Hè. Die zei ach schatje. <lacht> niet meer doen. Wat? Niet meer doen. Oké. Okay. Nou, daarom geen tekkels nemen. Het zijn ook geen honden. Het zijn gewoon... Uh,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 Ja, ik moet altijd denken. Als jij onder de douche zit dan, en vergeet je baard, niet, weet je toch uh, had je die uh, yeah? uh, reclame van shampoo of zo? Ja. Yeah? En dan was dat het, altijd, uh, dan vergeet je baard niet, weet je wel? Dat, dat, Nee. Weet je dat niet meer? Nee, dat weet ik niet meer. Dat is lang geleden. Ja. Oh. Nee, nou, ik vind ik ik heb met zo'n baard dat kan ook van alles gaan inzitten en zoiets, weet je. Dat, ja. En ik vind ook dat jammer ook zeg maar met het zoenen als je een baard hebt, je voelt de helft niet. Ja, je voelt het dat is gewoon waar. Niet. Mijn je voelt vriend het gewoon niet van mij een keer een baard laten staan. Ja. Dat had hij dat nooit gedaan. Nee. En, uh, en toen, uh, zei, hij miste zelf het, uh, het uh, cheek-to-cheek-contact. Dat ja. je lekker met je wangen tegen elkaar is, is Het is er gewoon een heel pruik uh, dat er dan inderdaad een uh, heugenveldje tussen zit, dat kan gewoon niet. Dat kan niet. Dat, dat is niet niet gewoon, Ik vind het gemist in contact. Ja. Goed, even de laatste platen voor tien uur is Dansen. Ja, ga maar even dansen. All you got. I don't. En die bent denk ik, oh, ik heb wel zin om te dansen, jawel. En is all you got, give it all you got. Ik zeg het wel even in de lijst van verjaardag, zijn we toch even te kijken nog. Ik kan daar gewoon niet over ophouden als ik mensen denk van... Oh ja, die was ook jarig. Ja, deze was bijvoorbeeld ook jarig. Ja, Lionel ja, Hampton. Ja. Och, man, dat heb ik een tijdje nog wel. Heb ben ik een beetje in de jazz geweest. Ja? Oh, leuk. Ja, wij zeggen man, in 2002 is overleden. Hij is bekend, hij is nog met Benny Koetman, is hier groot geworden. Hij is pianist en valt de vibrafoon. Hij speelt niet heel vaak, hebben we dit nog een stukje? Dit is ook een vibrafoon. 94 is hij geworden, hè? Wauw. Tot laatste, toen blijven spelen. Ja. Leuk dit, hoor. Experimenteren met allerlei stijlen door elkaar. Uh, Lionel Hampton. Hij was de eerste die dat ook echt deed. Experimenteren. Dat, zou, dat las ik net wel. Oké, okay. nou, dat had uh, ik het niet so. verder ingelezen. En verder, degene die ook jarig is, en ja, dat weten we allemaal natuurlijk, Hel Henk. Helsink. zou jarig oh. zijn geweest. Politieposten, ja. oh, schellingbreger die het zerfstra. Ja, Bakerman. Waar is er nou? Een aangespoelde tijdbom uit de Tweede Wereldoorlog, bij Paul 9. Zo, zo, dat is een goede vangst, joh. En waar sta je nou mee? In het telefoonzaal. GELACH Oh, hey, Monde Jarm. Nou ja, grappig hè, als je dat nog een keer luistert. Ik moet zeggen, hier heb ik heel veel uitgeknipt om het toch een beetje op tempo te krijgen. Hè? Wat ja, een traagheid. Ja, toch ja. had het ook, ook met de piano stemmen. Ja, <laughs> ja goed, Henk Gelsing had eigenlijk gewoon zeg maar een, een, een restaurant, de Kopere Molen in Amsterdam. En daar gaf hij gewoon voor de grappigheid gaf gewoon wat optredens, weet je om zijn gasten een beetje te informeren.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 Had hij Wim valt ontmoet. Uh, Leen Jongwaard had hij uitgenodigd. Frans Halsema, allemaal. iedereen was daar geweest. En toen uiteindelijk na 1970 dacht hij... ga maar one-man-show, maar eens van st stal halen. Ja. En toen is hij daarmee uh, langs uh, de zalen gegaan. Henk Alsink overleed in 2017, Nog niet zo heel erg lang geweest. Uh, maar je hebt Hessel, die is ook vandaag jarig. Klopt, ja. Die, die was ook zo'n entertainer. En daarom moet ik eraan denken. Ja, Hessel. Uh, en uh, ja, die was toch ook wel leuk. Hij uh,